Van 6 uur. Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De Finse politie is op zoek naar meerdere verdachten die mogelijk betrokken waren bij een aanval in de stad Turku. Verschillende mensen zijn daarbij verwond door één of meer aanvallers met een mes. Volgens een Finse krant is er één doden gevallen. De politie heeft een vermoedelijke aanvaller in zijn been geschoten en gearresteerd. Over zijn motieven en de toestand van de gewonden is nog niets bekendgemaakt. De Spaanse politie heeft foto's verspreid van vier terreurverdachten... die nog worden gezocht na de aanslagen van gisteren... in Barcelona en Cambriels. Onder hen is Moussa Oukabir, de 17-jarige jongen... die het busje op de Ramblas bestuurde. Mogelijk is hij al dood. Onderzocht wordt of hij na zijn daad in Barcelona... naar Cambriels wist te reizen om ook mee te doen aan de aanslag daar. De daders in Cambriels kwamen alle vijf om het leven. De daders behoorden tot een groep van voornamelijk twintigers... uit een stadje aan de rand van de Pyreneeën... Vier van hen zijn opgepakt, drie Marokkanen en een Spanjaard uit Melilla, een Spaanse enclave in Marokko. De man die gisteren in Hilversum korte tijd een vrouw gijzelde was verward en handelde alleen. Hij heeft volgens het Openbaar Ministerie psychiatrische problemen. De man van 33 uit Den Haag drong met zijn gijzelaar het gebouw van de Nederlandse publieke omroep binnen en eiste zendtijd. Na anderhalf uur werd hij gearresteerd. De archeologen hebben voor de kust van Zuid-Engeland een bijzondere vondst gedaan. In een Nederlands scheepsvraak uit de 18e eeuw zijn botresten gevonden. Dat is vrij uitzonderlijk. Het gaat om het VOC-schip de Rooswijk, dat in 1740 met slecht weer verging voor de kust van Kent. Het schip was met 250 opvarenden op weg naar Nederlands-Indië. Eerder werden al schatkisten met zilverstaven ontdekt in het schip... En nu dus ook menselijke resten. Er zijn plannen om DNA af te nemen om te kijken of de nabestaanden van de slachtoffers opgespoord kunnen worden. Het weer vanavond en vannacht vooral aan de kust een bui, morgen ook buien in het binnenland. Tussendoor ook zon en het wordt 18 tot 20 graden. Zondag vaker droog, maar het blijft koel. Dit was het NOS Journal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Quaks van de ANWB. In de Randstad op de A1 richting Amersfoort langs een rijden tussen Hilversum en Bunschoten. De A12 vanaf Arnhem naar Utrecht voor Oude Rijn 5 kilometer. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Gorkum 3 kilometer. A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom voor Niemandsdorp 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 En nu mag ik zeggen, goedenavond luisteraars. Welkom terug met Hans met zijn vrienden in de avond. En we hebben nog een uurtje te gaan. En in die uur krijgen we in ieder geval de Groenteman. Met een eerlijke stamppot. En het weer voor het komend weekend. En Kleine Toetje komt ook nog langs. En alles met muziek uitgezocht door Ronald. Ik wens u heel veel plezier. Mijn naam is Hans Wassenaar. Let me inside you into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. is your daughter when the moon becomes round you'll be my mother when everything Room, I've heard it's lined with the things you don't show. Lay me beside you down on the floor. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon. Wat eten jullie vanavond? Stampot. Is spreuk van de dag ook zo gemist? Nee, ja, die doe leuk. ik alleen, dat doet donderdag. alleen donderdag. alleen donderdag? Alleen Daarom kan ik hem wel gemist hebben. Oh, dat is waar. Ja, ik heb is hem warm. niet gemist, ik heb hem gisteren gehoord. Heb je hem gisteren gehoord? Ja. ja. Wat was hij gisteren dan? Dat, dat weet, weet ik niet. Een nadenkertje. Een nadenkertje. Zo ja. hard nadenken dat hij hem zelf vergeten is. is. Nee, nee, nee, nee, nee. Mensen zijn niet lastig. Mensen zijn verschillend. En dat is best lastig. Oh ja, ja, ja. toen zei ik. Maar nou. van, ik weet wel. Ja, precies. Je kent wel een paar zitten. lastige mensen, maar mensen zijn niet lastig. had hij gezegd. Kijk, oh, hoorde je dat? Ja. Mm -hmm. Wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Wat gaan we Ik doen? Ik weet niet wat we gaan doen. Ga naar de groenteman. Wat, wat de, oh, de groenteman. De groenteman. Ja, ja, ja. ja wat zullen we eten? We gaan potten gaan, we de potten halen, Ja, wie kan dat weten? Wie is de man die mij dat zeggen kan? De groenteman. Zet je gewoon door je eigen ding al heen te nelen. Ja, maar dat is leuk. We gaan met de potten rammelen. de derde keer. Schaam je. In je boek. En los daarvan, het is nogal een seksistische opmerking. We gaan met de potten rammelen. Waarom gaan we niet met de homoseksuele rammelen? Waarom gaan we niet met de transgenders rammelen? Nee, wij zijn Of met gewoon de heteroseksuele rammelen? Per se met de potten rammelen. Ik vind het niks. Goed. Wat is het recept van vandaag, Hans? <laughs> dat wordt even helemaal niks meer, geloof ik. Hij nou, ziet het voor zich hoor, zo... hoe we niet mee zijn en weer gaan rammelen. Ik vind het leuk. Het is in ieder geval na te lezen. <laughs> van dat uh, we hebben vandaag uh, een hele simpele stampot rauwe ambijvy. Oeh, simpel kan heel lekker zijn. Ja, zeker. En het is een hoofdgerecht voor vier personen. En je doet er ongeveer de voorbereidingstijd 15 minuten over. En het bereiden maar 25 minuten. Dus het is zo klaar. En wat hebben we nodig? 1 kilo aardappelen. 400 gram vers gesneden andijvie, een bouillonblokje, rundvlees of groente, kan je zelf kiezen. Zwarte peper, geen zout, 1 ui, 100 gram ontbijtspek. En als je vegetariër bent, dan kan je 100 gram belegen kaas, vers geraspt of kleine blokjes. En eventueel 1 deciliter melk. Ja. Je bent er stil van, Hans. <laughs> ja. Uh, wacht, hoe gaan we het maken? Het is uh, de vrij snel klaar, zoals ik al zeg. Schil de aardappelen en snij ze in even grote stukken. Snippen de ui en snij het ontbijtspek klein. Was de andijvie? Als die niet te veel aarde bevat, dompel ik de struik een paar maal in ruim water... Onder, vo voor ze te snijden. Kijk, ze zitten maar aan te kijken hier, hoor. Dit ja, is toch een stampot, <laughs> Echt wel. <laughs> Zit er wel aarde in, dan snijd ik de andijvie voor het wassen. Is die lekker scrunchy? Oh, Laat na het snijden het andijvie goed uitlekken. Hoe grof of fijn de andijvie snijdt is een kwestie van smaak. Ik hou van grof gesneden, maar zoals ik al zei, een kwestie van smaak. En hoe gaan we het bereiden? Snet de aardappelen op in een ruime pan... waar straks ook de gesneden andijvie bij past. Doe er zoveel water bij dat de aardappelen net bedekt zijn... en doe er in vier gebroken bouillonblokjes bij... Doe er vooral geen zout in, want het bouillonbokje is al zout genoeg. Breng aan de kook en zet het vuur vervolgens laag, met de deksel op een kiertje. Laat 15 tot 20 minuten koken, afhankelijk van hoe groot de stukken aardappel zijn. Smelt ondertussen het klein gesneden spek uit. Smelt ondertussen het klein gesneden spek uit op laag vuur. Als het vet gesmolten is, kan de ui erbij. Is je spek te mager, doe er dan een lepeltje boter of reuzel bij. Laat op laadvuur, zitterputje, smoren met een deksel. Een zitterputje? Sorry had... Hans. Zudderputje. Ja, precies. <laughs> nou mm -hmm. ja. <laughs> Je zei echt uh, zitterputje. Dat klonk heel geschattig. Proost, ik had hem niet gehoord hoor, dat zei wel. Sorry. <laughs> <laughs> nou. nou Hans, kom. Ja. we luisteren ja. gewoon goed mee. Dat, ja. dat is het Ja, dat lijkt wel, inderdaad. Nou, en, en waar was ik ook weer? Oh ja, we smoren en een, een controleerde aardappelen gaar zijn... door en met een vork in te prikken. Giet ze af, maar vang de resterende kookvocht op. Doe een kwart liter hiervan, of anderhalve deciliter... en één deciliter melk in een steelpannetje... en breng dit vocht tegen de kook aan. Stamp de aardappelen met een goede stamper. Doe het andijvie bij. Giet de helft van de hete vocht erbij en stamp verder. Of gebruik een stevige houten lepel of zwatel. Om het groente te kneuzen. Door de hitte slinkt de andijvie. Doe er de uitjes en de spekjes. Of de geraspte kaas door. En zwarte peper. Flink omscheppen. En het is heel erg lekker. Met een gehaktbal of een slaving Of een Sudderlapje. Zo lacht hij. Een Want. Als dit nou een eenvoudig recept is. Ja het is een heel eenvoudig. Dan hoef je voor mij geen ingewikkeld recept meer te doen. Er zijn oh. heel veel stappen die jij niet bij kan houden, hè Ro? Echt wel. Kook, Echt jij, wel, kook jij wel eens thuis aan? Van boede. Heel ja. vaak zo. Ja? ja, van boede en eieren. Vee, water, nee, hij zo. Hij kan heel lekker water. koken. Zo. Hij kan heel lekker eten ja? maken. Heel ja, warm. dat geloof ik ook wel. Dat zie je ook aan hem. <laughs> nee. <laughs> Hallo, ben je er weer. Dat, dat, dat is mijn muziek, hè? Ja, dat is dat jouw muziek. Dat ben ik weer. Ja. Ja, ben je ja. wakker geworden, net? Je was de hele tijd al wakker, want je was in het begin al had je, had je mijn, mijn single. Sh ja. hoe, hoe heet het, zoiets? Ja, ja, ja, dat heb je goed gezegd. Jingle. Single. Single, ja. single, inderdaad. En te, die had ik gehoord hoor. En, en wat gaan we eten als toetje? We gaan wit ijs eten. Wat gaan we? Ik weet, ik weet niet of jij ook mag eten, maar <laughs> wij gaan wit ijs eten. Wit ijs? Vanille. Weet ik niet, ik kan het niet uitspreken. Probeer het eens vanille. Nee. Nee. Van dinges. Ja, die. Witte. witte ijs. Ja, dat is lekker. Maar witte ijs is eigenlijk citroen, hè? Nee! Ja, daar ga je heel zuur van kijken. Nee, dat zit zo aan je wangen. Ja, daar krijg je een klein mondje van. Toen je helemaal zuinig kijken. Ja, daar heb je gelijk in. Nee, die nou, wil dan ik word, niet. Dan wordt er toch die vanille. Maar nou, u kijkt heel boos naar mij. Ik, ik denk dat ik weg moet. Dat ja, zou zo kunnen. Nou, doei. Doei, doei. Ja, zijn we dan? Ja. Dat nu? is kort maar krachtig. Ja, behoorlijk, ja. En ijs zie ja. Muziekje. Vanille, dat is toch helemaal niet zo moeilijk. Of is dat nee, voor nee, kleine nee, kinderen ik, wel moeilijk? Geen idee voor, maar ja. dat klinkt blijkbaar wel. Nou. Ja, hier zit mijn vraag aan te kijken, Hans. Maar. Ja. Ja, ik, ik, ik ben al aan de kinderen vandaag, hè? Dat is niet voor mij <laughs> curtains, cause all we need is candlelight, you and me and the uh, well we know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 En mijn hand omhoog en verspreid okselgeur. En nog Hans. <laughs> ik heb niks gezegd. Ja, nee, maar hier zit te kijken van, wat doet hij? <laughs> ja, ja. Uh, voordat we verder gaan met de Engelse les voor Hans. Um, uh, ik kwam hier nog eentje tegen. Dat er bij een, een leraar, die had een, uh, een opstel gekregen. Waarbij meen, uh, leerlingen dus in het Engels een verhaaltje moesten vertellen. En daar zat onder andere de zin in... He shot three times and now he's dead. Maar dead was dan geschreven met D-A-D. -D. <laughs> ja, goed. Ja, de, Dat terzijde. Er zit, er zit een kern van waarheid in. Hè? Ja, ja, precies. Ja, ja maar um, Hans zit me nu vreselijk vragen aan te kijken van... Oh mijn god, wat ga ik allemaal krijgen. Um, ik heb uh, twee zinnen. Ja. Uh, ik begin er met eentje... En daar ga ik je uh, nu de vertaling van doorsturen. Ja. Um, dat ga ik doen via je messenger. Dus dat krijg je nu echt pas ook te zien. Even kijken hoor. Ja, uh, ja daar ga je. Ja, daar ga ik. Ja, daar kom da ik nu binnen. Ah, uh, ik, ik heb hem nog niet binnen En ja. dan ga ik de Nederlandse zin ver, uh, oplezen. En dan mag jij hem in het Engels doen. Ja. Drie heksen bekijken drie swatch horloges. Welke heks bekijkt welk swatch horloge? Goedemorgen. En nu jij? Three witches. Watch tree watch watches watch watch watches. <laughs> <laughs> dat is which, fout. watch which watches Chick, watch watch. <laughs> <laughs> Zo staat. Ro? Jawohl, heel hele mijn aanvuller, ja. Heb jij een doekje? <laughs> <laughs> nou, leg het eens uit. Hoe ik je dat ik uit heb wel dan? een proper vork. Oh, nou moet je precies. Ja, nee, doe jij het eens dan. Hoe, hoe, doe ik het, hoe doe ik het wel goed dan? Three witches watch three Swatch watches. Which witch watches which Swatch watch? Hoe spreek je dat uit? De kat ja, jij ja, jij dacht mij te vangen, hè? De van de Ja, nou nee, jij dacht mij te vangen. Oké, okay, je krijgt nu even rust en straks doen we nog één zin in. Ja, nou leuk hoor. <laughs> Ja, ze dachten mij net, hebben euh, maar nou op garen. Want ja. nou, nou hebben ze de slappe lach. Hè? Let op. Ja, dat bedoel ik. Hè? Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt nou, als volgt. Ja, maar daar zijn we helemaal toch nog niet. Wel? <laughs> <laughs> nee, ik heb eerst Je, wat anders. Nee nee, nee, nee, nee, Hans. Het is half. Het het is, is het, half, half gaan we het weerbericht doen. Ja, het is jammer, die heb ik niet klaarstaan. Ja. Heel jammer. Ja, dat is de slappe even. Ja, maar, maar wat, dat, dat wat, wat, wat moet onze lieve heer dan wel hier niet ja, van denken? Ja, ik meer. heb het weerbericht niet klaarstaan. Dat, nee. zeg, dat kan hij ook nooit zeggen. Nee, maar ik... Niet zonder <laughs> ik dus, ga eerst over de, de DTM. Ik zal straks uitleggen waarom we zo de slappe hebben. Maar eerst ga ik de DTM doen. 18 augustus tot 20 augustus. Ook dit jaar is de DTM weer in Zandvoort. MUZIEK De vernieuwde DTM maakt in 2012 een verpletterende indruk op Zandvoort, de racefans. Zelden was een DTM-race zo spectaculair en spannend als de wedstrijd op het circuitpark Zandvoort. En uh, met de stoere DTM-toerwagens wordt gestreden om elke centimeter asfalt en contact wordt daarbij niet geschuwd. Het publiek kan zich dan ook op 18, van 18 tot en met 20 augustus gereed maken voor een sensationeel raceweekend. En de locatie is het Circuit Zandvoort. Burgemeester van Alphastraat 108. Telefoonnummer is 023 57 40 740. En de website is www.circuitzantwoord.nl. Dat is... Dan gaan we zo het weer... Na, dit, na een plaatje gaan we even het weerbericht doen. Je neemt gewoon de hele regie over, hè? Moet ook. Dat zijn programma. Dat, oh ja, ja, dat ook. is ook zo. Ja. <tie> <tie> Oké, okay, nou, ja. Wat <laughs> zullen we nu eens doen? Oh deze. Of hartje winter. Of Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Ja, ietsje later, maar toch goed bedoeld. Vanavond en vannacht is het in het binnenland meest droog. In de kustprovincies vallen enkele buien met kans op onweer. Het koelt van oost naar west af naar een graad of 11 tot 14. Morgen trekken de buien ook het binnenland in. Aan zee is er kans op een klap onweer. Tussen de buien door is er zon en wordt het 18 tot 20 graden. Zondag is het vaker droog... Maar het blijft koel. Cool. Na het weekend komt warme lucht in de buurt. De kwik loopt maandag op tot een graad of 20, En mogelijk dat het in deze dag nog iets warmer wordt. Ja, ja, ja! Op tijd op tijd Garantie voor gezelligheid! Ha, ja, ja, ja, ja. Aai Rosjo, soetze jokro. Hey chef, ik moet naar Wassena. Wassena. Ja, dat we hebben met z'n allen zeker weten dat. Uh, ja, dat ik er we, nog steeds dat ben. Dat jij de regie overnam. En ja. Dat wij na nou veel te laat zijn. Ja, dat is goed. goed. Nou, jij een ander had. Um, Weet ik niet. Ja. <laughs> Zal ik meteen even vertellen waarom het zo vreselijk moest lopen? Oh ja, ja dat uh, ik, ik, ik er weer ja, bijna. Ja, ik, ik kreeg Engelse les net en dat was een, een woord waar je je tong over kan breken. Tenminste, een zin waar je je, woord, je tong over kan breken. En toen zei ik: In mijn onschuld, het is maar goed dat ik mijn gebit heb vastgeplakt. En ik ben nogal een beelddenker, dus ik zag van alles gebeuren met dat gebitje. En dat was erg grappig, vond ik zelf. Ja. Dus dat was het, dat was het enige. Nee, dat was het. de Capriola uithalen om jullie een beetje bij de les te houden. Hè? Ja, sorry. Ja, maar we is... waren al echt... bezig met het voorbereiden van nog een laatste zinnetje op, uh, op Engelse les, zeg maar. Ah. Hm. Dus uh, ik uh, zet hem weer klaar voor jou op Messenger, Hans. Oh, dan moet ik weer terug. Ja, jij ja, kan dat inmiddels. Nou. En dan ga ik de Nederlandse uh, zin vast vertellen. Ja. Let op, hè? Drie Zweedse transseksuele heksen bekijken de knoppen op drie Zwitserse swatch horloges. Welke Zweedse transseksuele heks bekijkt welke knop op welke Zwitser swatch horloge? Kan je er maar aan kijken? Nu jij Hans. In het Engels. <laughs> In het Nederlands mag het In doen? het Engels. Oh. Three Swedish switches watches. Witches. Watch three Swedish watches watch switches. Which Swedish switches? Which watches which switch? Ja, en de rest laat nee. ik maar gaan voorbij gaan. <laughs> nou, je kwam het aardig in, moet ik ja, zeggen. En ja, nou, dat ga je ook wel En dan moet ik het zeker gewoon ja, zoals het hoort. Ja. Althans, zoals het hoort, zoals het hier staat dan. Hè. Ja. Three Swedish switched uh, witches. Watch three Swiss swatch watch switches. Which Swedish switched Which watches? Which Swiss. Swatch, watch, switch. Nou, ik zat aardig in de buurt. En, ja, uh, ja, ja, soort van. Toch? Ja, toch. Ja. <laughs> maar een schrale troost buitenstaande... die heeft ook geen idee wat Toet zei. Dus, nee, dat uh, weet ik dus ook niet. Precies. Maar dat, maar niet dat maakt, de maakt de niet uit. Volgende ja, keer komen we ja. met ja. Uh, Barbara. Met wie? Met Barbara. Zeg maar niks. Nee, nou, dat komt volgende week wel. Oké. Okay. Komt goed. Said to me, Meet me down by the gallows tree. For it's sad news I bring about this old town and all that it's offering. Some say troubles so about. Someday soon they're gonna pull the old town down One day we'll return here When the Belfast child sings again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 pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast child sings again. When the Belfast child. In het licht van wat er uh, in Barcelona en zo is gebeurd, wel aardige ja, herinneringen. Dat is een mooi nummer. Ja, ja is niet zo ver achter ons. PLO is niet zo ver achter ons. ETA, Rode mee afraction is niet zo ver achter ons. VARC is niet zo ver achter ons. Er is niet zoveel veranderd hoor. Ja, ja. Het is alleen maar dichterbij. Ja, das, en, das en het, het nieuws verspreidt zich ontzettend makkelijk ja. via ook de social media ja. bijvoorbeeld. Waardoor je het veel sneller in beeld en uh, onder ogen krijgt. Waardoor het ook, um, ja meer raakt, denk ik. Ja, maar het is volgens mij Als je het mensen... leest, is het al anders. Maar zie je de beelden bij, dan is het meteen veel dichterbij. Volgens mij is het altijd zo geweest dat um, um, heel veel mensen hebben gezegd... van niet goed schiks, dan maar kwaad schiks. Ja, My way or the highway. Cool. Um, nee. ja. Nog even over een heel ander Bij Wij zijn woorden, woord. ik heb... Hans. Oh zo, ging ja, nou hoor, oh, ik werd er stil van. Ja, maar... ik ook. Ik ging dit er... bijna van ondersteboven. <laughs> Hij rolde echt bijna van zijn stoel Stuk. af. Uh, we hebben nog een tweedaagse voor Zandvoort. Uh, en wel 19 augustus van middernacht tot 20 augustus middernacht. De watersportvereniging Zandvoort organiseert op 19 en 20 augustus... het NFB uh, kustzeilevenement. Een speciale editie van de Eneco lichterduinenrace. Ditmaal zullen niet alleen katamalanzeilers het water op gaan, maar ook voor de watersporters uit andere disciplines... worden vele activiteiten georganiseerd. Een multi-watersport-evenement voor alle watersporters. zeilen op zaterdag wordt de Eneco Luchter Duinen Race gevaren. Uh, een lange afstandsrace voor zeilers van, uh, van Zandvoort naar Katwijk. Sorry. Hemelsbreed is dat een race van ongeveer 50 kilometer langs de kust. En dat is een uitdaging voor zowel de wedstrijdzeiler als de recreatieve zeiler. Uh, de organisatie verwacht vanwege deze speciale nfb Editie, veel extra boten aan de startlijn. De start is zaterdag om 12 uur s middags en is altijd spectaculair om te zien. Vanaf het Zuidstrand, ter hoogte van het clubhuis van de watersportvereniging, is de start goed te volgen. Uh, voor mensen die dat niet helemaal weten te vinden, dat ligt naast de reddingsbrigade Post Zuid. En dat is een soort grote zuidwester die in de reep staat. Op zondag zullen de katamala-zeilers korte baanwedstrijden voor de kus van Zandvoort zeilen. Windsurfen en kite op zondag... Uh, is er ook. De windsurfers en kaiters zijn met slalom races en course races uh, op zondag aan de beurt. Ze zullen tegen elkaar gaan strijden en afhankelijk van de windcondities... kiezen de deelnemers hun eigen materialen. Alle type kiteboards en windsurfers mogen meedoen. Smorgens is er eerst een gezamenlijk ontbijt... en aansluitend zal er een uitgebreide briefing zijn. Het belooft een geweldig watersportspektakel te worden. Uh, meer informatie is uh, te vinden op www www.zandvoort.nl En zoals we al zeiden, het is op de boulevard Zuid. Boulevard Pauw. Deze is speciaal voor jou, Hans. Dank je. Want dat was dat nummer waar je niet op kon komen. Oh, dit was hem. Just another room Just another town Same old crazy people Hanging around Still you yeah, shine Silently Staring into space Coming down alone Feel like packing All my bags running home Well you Shine Silently And there's nothing die belofte ook weer ingelost ja, toch? Ja. Uh, er is een eenmalige wandeling over de Natuurbrug Zeepoort. De Natuurbrug Zeepoort over de Zeeweg en Overveen is bijna klaar. Het brugdek is ingezaaid en de eerste dieren zijn nog gesignaleerd. Ter gelegenheid van de opleving van het ecoduct en de overdracht van het beheer van de provincie aan PWN, kunt u zaterdag 16 september onder begeleiding van een boswachter eenmalig over de Natuurbrug wandelen. Na deze dag kunnen mensen niet meer over de brug. Hij is namelijk alleen bedoeld voor dieren en planten. U kunt zich inschrijven voor deze speciale wandeling... via de website van het Nationaal Park Zuid-Kennemeland. Vanaf 10 uur vertrekt er elke uur een wandelgroep. Per wandeling kunnen er maximaal 20 mensen mee. De wandeling duurt ongeveer een uur... en stevige schoenen zijn aan te raden. Um, die mag je in de verleden tijd zetten, Hans. Hoe dat? Uh, alle groepen zijn al vol... Oh, dat wist ik niet. Nee, bij deze. Nee, dank je. Nou, dat dus, is dan uh, jammer. Ja, helaas. Er zijn vijf wandelingen en alle vijf zitten al tjokkie, tjokkie ja, vol. Ik kan, ik kan me voorstellen dat de mensen daarin geïnteresseerd nou ja, zijn. Um, ik zou zeggen, stuur een mailtje. Misschien plakken ze er ja. een tweede dag aan vast. Ja, je weet ja, het ja, nooit. Ja. <laughs> nee, inderdaad. Dus klim in een mail en ja. uh, zoek het even op hoe ja. je dat kan bereiken. Ja. Oké, okay, dankjewel. Ja? ja. Ja? Ja. Ja, hoor. Ja. Ja. But, but I'm going so no one told you life was going to be this way. Your job's a joke, you broke Dames en heren, ja? we zijn er weer. Ja, ik weet het. En we gaan dansen in de straat. Oh, Oké. Okay. Ja, 19 augustus hebben we het festival Dancing in the Street. Uh, men kan losgaan op de muziek van overwegend Zandvoortse DJ's. De optredens zullen zich, uh, spelen zich af in het centrum van Zandvoort aan zee. Met name in de Haltestraat. Daar staan vier of vijf podia. Uh, op Dorfsplein bij de Jengs en bij het Kerkplein staat ook nog een podium Aanvang om 8 uur s avonds. Voor de laatste informatie kunt u op Facebook kijken. En dan uh, even zoeken naar... Muziekfestival Zandvoort. En bij de diverse aangesloten... horecabedrijven ook op Facebook. Te vinden. Ja, heb je hem? Ja, ja en Ik wou nog even de terugkomen de op, die, op die rondleiding... Uh, door de natuur, over de natuurbrug... Zeepoort. Uh, we, hebben, we zijn op de, inderdaad op de site... gaan kijken en het is zelfs zo... Ze dus hebben zeven wandelingen. En zeven wandelingen zitten allemaal al vol... Moet je nagaan wat de belangstelling. Misschien ja, dat er ja? nog een dag aangeplakt kan worden. Ja, who knows? Ga je de site benoemen? Is dat misschien handig? Ja, dat kan. Oké. Okay. <laughs> ik geef ik het even weer over. Dat uh, kun je te vinden op www.np-zuidkennerberland.nl. Dus de activiteitenkalender. Ja, dankjewel. To cross the nation A chance my goals to meet They'll Je zou je muziek te vinden, hè? Ja, ja. kan ik vinden. Ja. Dat is hartstikke goed. Het me bij het festival. Ja. Zouden de dj's die ook draaien? Denk het niet. Ja. Dat weet je niet. Is zo weer ja, tijd. Klaar. Ja. ja. We zijn er weer. Ja. Goed weekend. Mooi weer. Echt wel. Ja. En uh, ja, wij tot donderdag. Ja. Wij tot donderdag. Ja. Op donderdag. Ja. Op donderdag. Ja. En ik ben Hier. een weinig weer. Dus uh, een heel fijn weekend en een fijne week. een fijne week. Maar overal, <laughs> overal? Maar Ja, maar Sinds je je dit wel. Dus oh, ik ben heel simpel happy days. <laughs> <laughs> Goed weekend, all. Goed Goed weekend door